...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Dit is Ewaad de Jong met het NOS journaal. Bij Weert in Noord-Limburg is een klein zakenvliegtuig neergestort. De twee inzittenden, de piloten en de passagier, ...zijn daarbij om het leven gekomen... ...meldt de eigenaar van het vliegveld bij Budel... Het eenmotorige toestel was daar even naar achter opgestegen voor een zakenvlucht naar Duitsland. Na een kwartier kwam er een melding dat er problemen waren. Het vliegtuig is neergestoord in een weiland bij Weert. Een ooggetuige zag rook uit het toestel komen vlak voor het verongelukte. Ontwikkelingslanden boeken sterke vooruitgang bij de bestrijding van honger, terwijl een aantal rijkere landen achterblijft. Dat staat in een onderzoek van de armoedebestrijdingsorganisatie ActionAid. Dat is uitgebracht ter gelegenheid van Wereldvoedseldag. Brazilië doet volgens ActionAid het meeste. Zo heeft het land in zes jaar het aantal ondervoede kinderen met bijna drie kwart teruggedrongen. In China is het aantal mensen dat honger leidt in tien jaar met ongeveer. 58 miljoen teruggebracht. India doet het juist slecht met een toename van 30 miljoen hongerende mensen sinds midden jaren 90. Van de rijke landen doen met name Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten volgens ActionAid veel te weinig aan landbouwhulp aan ontwikkelingslanden. Er is ook kritiek op investeringen in biobrandstof die volgens waardoor er volgens ActionAid minder voedsel wordt verbouwd. Bij een bomaanslag op een politiebureau in Peshawar zijn zeker zeven mensen omgekomen. Meerdere mensen zijn gewond geraakt. De aanslag is vermoedelijk het werk van de taliban die vaker aanslagen plegen in de noordwestelijke regio. De afgelopen twee weken kwamen er zo'n 150 mensen onder aanslagen op markten, politiebureaus en gebouwen van de VN. De Pakistanse regering heeft een offensief aangekondigd om de aanslagen de kop in te drukken. Het weer bewolkt met wat regen in de loop van de dag droger met af en toe zon. Het wordt een graad of 13. Aan zee kan het een stormachtige wind staan. Dit was het. N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 ZANG enough to tell you that Zon voort,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 Now the Just yes. let it be.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 about in my name Doe het dapper, doe het flutter, maar ik knijp er dus